Uitvoering en verantwoorde vormgeving, beleefd, aanbevelen, wiels en co. ...apparaat van het Verenigd Cement. Goh, wat geinig zeg. Wat zegt u? De heren zijn pas na elven weer te bereiken. Oh, uh, maar, maar wat? Ik kan na de zoomtoon een boodschap inspreken. Oh, jasses, wat heerlijk eng zeg. Naar welke zoomtoon? Ja, ja, ik hoorde iets. Was dat de zoomtoon? Hallo? Zeg, ik heb iets van een piep gehoord. Was dat de zoomtoon? Nou ja, goed, ik begin er maar, hè, als de verkeerde piep was, dan piept u nogmaals. Zeg voor alle zekerheid even, die uh, meneer Rampenbaard, is die er? Meneer Rampenbaard, weet u wel, dat kleine mannetje met dat neusstemmetje, die dan altijd zo zegt van, oh, je Verhelle, wat heerlijk om weer zo dicht in uw oor te zitten. Ja, ja, ja, ja, want het is een kleine ondeugd hoor. Maar nooit grof hè. Zoals die andere meneer bij u, die blonde, weet u wel. Van uh, Riedenhoven geloof ik. De directeur personeel kan dat. O, oh, dat vind ik zo'n engert hè. Ja, daar krijg ik altijd kippenvel van, van die man. Is dat nou zo'n rokkenjager? Of is het de leeftijd? Nou ja, zegt u maar niks hoor. Ons kent ons. Zeg, dit mag u niet allemaal opnemen, hoor. Ja, stel je voor, zeg, dat... Uh... Oh, goede genade. Hallo, ha hallo, apparaat. U spreekt met... Oh, nee, nee, nee. Uh, nou, dag. Nou, dat was ook op het nippertje. Ik ook altijd met mijn automatische praatapparaat. Stroef, hè, Zwitsers. Stroeve mensen. Terughoudend. Afwerend ook. Beetje cool. Stroeve, koele mensen, maar ja, wat wil je, hè? Daar zijn Zwitsers voor. Goedemorgen. Morgen, meneer Biels. Morgen. Uh, uh, komt van die bergen, denk ik. Ook nogal koel, cool, hè? En stroef dus. Koele, stroeve bergen. En waar ze de hele dag erop zitten kijken, nietwaar? Daar krijg je een tik van beter, hoor, dacht je niet? Tje, wie zal het zeggen? Kijk, hier heb je dat niet, hè, bergen. Hier heb je huizen, dat is vrolijk. Huizen maken je vrolijk. Dat zijn geen bergen. En daar kan je iets mee doen met huizen. Die kan je bouwen, bijvoorbeeld. En daar kan ik altijd heel vrolijk van worden. Dat is brood op de plank. Bouw jij maar eens een berg. Ja, hè? Die raak je nog aan de straatsteden niet kwijt. Begrijp je wat ik bedoel? Nou, ik weet niet. Uh, heb je zaken gedaan met een Zwitser? <laughs> wat heeft zaken gedaan? Ik heb... Oep, oep. Goed, goed. de boel. Raam dicht, deur dicht, alles dicht, mondje dicht, mond, mond, de christelijke zielen. Ga de zaak even van de daken staan te schreeuwen, Ga even zitten schreeuwen van... Heb je zaken gedaan met u? Heb jij zaken gedaan met Zwitser? Ja, hoor nou even, wie begon over Zwitser? Sssst! Geheim! Moet geheim blijven! M'n vluchtkapitaal, m'n zwarte geld, je weet wel. Hij heeft een rekening geopend in Zwitserland, maar... ...mondje oh, die Illegaal tegen de wet. Wetsontduiking. <laughs> ik dank je hartelijk, hoor. Ik doe er niet mee aan die smeerlapperij. Daar ben ik dan net even te fatsoenlijk voor. Oh, je hebt het voor je laten doen. Wat? Die smeerlapperij. Welke smeerlapperij? Die geldsmokkel. Sinds wanneer is dat smeerlapperij? Welke smeerlapperij bedoelde jij dan? De belasting hier. Die fiscale struikrovers Die me 70% willen laten betalen over mijn top? Nee, nee, mij krijgen ze niet als Rijks hoor. Dan breng ik wel even een half miljoentje naar Zwitserland. Ik kan het betalen, wat jij... Nou, uh, het lijkt me nogal riskant anders. <laughs> ja, hoogje. <laughs> riskant, weet <je> niet hoor. Het <laughs> doet ons weinig, dat wordt ons... Biedelsen. <laughs> dat trekt ons juist aan, hè? Gevaar. Ja, gevaarlijk leven willen wij. Ja, dat kennen wij niet. Angst of bangheid. Kennen wij niet. Daar zijn wij als te dood voor, bij Biedelsen. Wij sterven van angst bij de gedachte dat wij ergens bang voor zouden zijn. We hebben de hele reis te beven als een riet, zegt nee. Oh, dit uh, even ook mee. Ja, ja, ja, voor niet. Paul ziet geen gevaren, Paul maakt lokken. Die slapen in de vertrekhal aan mijn pet van mijn kop. Terwijl hij me niet eens kent. Terwijl hij je niet eens kent? Natuurlijk niet. Het eerste consigne wat ik die lui geef, waarachtige. Lui, we kennen elkaar niet hè. Okidoosjef. Paul zijn eigen woorden hoor. Ik hoor het nog zeggen. Ook Okidoosjef. Zoals hij dat zegt. Hm. En zo ziet hij me op Schiphol staan. Ramp, pet van mijn kop. En wat zegt de bruiloft? Morgen, chef. de tegelen, morgen, chef. Tegen iemand die die niet kent. Morgen, chef. Op schip hol, pol. Doe je me... De pep van de kop dreunen, maar morgen, chef. Als je me niet kennen mag. Ja, chef, sorry, maar daarom wende ik me juist met opzet van uw afzie. Ja hoor, Kijk Kijk tegelen. Iemand met een paar op zijn nek... ...die iemand niet mag kennen. ...die gaat zich dan even juist met opzet van iemand afwenden... ...slaat hem even met zijn waanzinnige lat in de pet van de kop... ...en zegt dan beleefd, morgensje. Ja, omdat ik achter mij toen iets meende te horen van een vrolijk, herkennend, grote, grote pol... Ja, pet. ja, zeker pol. Als iemand mij de pet van de kop slaapt... ...dan roep ik altijd even vrolijk, herkennend, grote, grote, pol... ...te helpen. Dan ben je er even mee op kapitaal vluchten. En dan krijg je nog even dunnetjes over het kind op je dak. Als je naar je pet staat te grabbelen, dan roept die nog even dunnetjes over van... Oei, Ja, goeie, nee, ben. dat zei je helemaal niet. Toen ik op Schiphol naar mijn pet stond te grabbelen, wat zei je toen? Oh dat is ja. Oh dat is ja. Dat is geen antwoord, man. Wat zei je toen? Toen zei ik iets van, uh, meneer, uh, u verliest uw pistool uit uw pet. Ter helle. Meneer, u verliest uw pistool. Pistool uit uw pet, tegen mij. Ja, ik mocht jou toch niet herkennen, niet dan? Je pistool? Ja, je denkt toch niet dat ik ongewapend een half miljoen op reis ga? Ja, wat een pistool niet? Chef wilde er alleen maar mee dreigen, maar net echt hoor, geluiddemper en al. Ja, uh, ho even koelen. Ja, jij je mond maar, zeg. Meneer, u verlies uw pistool uit uw pet. Onder de ogen van zo'n veiligheidsman, zeg. Druk het maar in mijn handen. Jee. En zag je het? Ja, zag je het? Die lui staat daar op de loeren. Die herken je niet van die onopvallende mensen, je weet wel. Deze was vermomd als urkervisser. Maar meteen van hier dat pistool en die pet. Joch, en wat zei je? Ik? Ik zeg meneer, dat is een lange een pistool. Naar waarheid wou je niet geloven. Dus ik zeg, dan zag je te laten zien. Hier met je bordbroek. De volle lading, hè? Nee, nee. Ja, moet je horen, zeg, hoe jullie aan het idee komen van een waterpistool. Wat? Geen waterpistool? En die man ze broek d'r Ja, wat wil men, zeg, als je daar even de kogels door je pijp wordt fluiten, dan wil je wel even, hoor. Kogels? Ja, als ik met jou een waterpistool bestel? Ja, nou zie je wel, je zegt het weer, een walterpistool. Daar heb ik zowat alle gastarabijers voor af moeten reizen, zeg. ...om voor jou een walterpistool te bekomen. Zo schaars zijn die... Groot, groot, zeg, een walterpistool. Als ik een Walter-pistool bestel... ...ik had die broeken naast dan naar de andere wereld kunnen helpen. Nee, dat deed Koen dus bijna, hè? Ere wie eerder toekomt. Jij, Koen? Ja. Ja. ja, geen idee, Orlien. Die man ja. die slaat de chef dus zijn pistool in zijn pet... ...en die trekt zelf een spuit en die beveelt van... ...draai je om, dat ik draai me om, ja. Ja, hoor. Paul draait ze weer eens om met die Gewoon wat te zeggen. Of wie die man onthoofde, waarachter? Ja, dat is een heel mal gezicht, zeg. Hoe zo'n man dan eerst nog even heel lichtvoetig een combinatie uitvoert van een dubbele axel met een rietberger. En zich dan kalm te rusten gaat leggen op de koffers op de bagageband. Ah, de ziel. En toen passeerde die zo'n douanebeambte en die ziet hem en die roept aan zijn collega, wat is dit? En die andere die zegt, uh, karachi. En dan schrijft die ene met zijn krijtje achterloos een kruisje op zijn natte visbroek. Geestig hoor. Ja, hou daar over op zeg. Over de douane, rampen. Gos, ja zeg met dat geld. Waar had je dat? Ja, ja. dat uh, vroegen wij ons toen ook al af, Lien. Vandaar ja. hè. Ja, handig op hoog. Om dan meteen het verkeerde koffertje te pakken, te helle. Daar koop ik dan drie van die diplomatenkoffertjes voor. Ja, voor de ruiltruc. Voor de wat? Voor de ruiltruc, hè, mijn plan. Drie onopvallende heren die met drie onopvallende koppertjes even de douane passeren. Ja. Ja, nou vergeet het maar. Wat? Ah, alles. Alleen, ah, die drie onopvallende heren al, vergeet het maar. Terwijl ik het nog zeg. Terwijl ik hem daar nog op draag pitten te kopen. Ja, onopvallend, mensen met petten, eenvoudige, onopvallende mensen, koop drie petten, jij. Dat ik koop drie petten, ik... Ja, rode! <lacht> met een zwarte pluim. Een zwarte pompon. Drie krek, dezelfde felrode petten met een zwarte pompon. Ja, je moest drie krek dezelfde koffertjes hebben ook. Ja, maar een mate klopte ook niet helemaal, knap. Ja, ja, sorry Koen, maar oma oog vroeg om flinken. ...om er zijn pistool in te vervoeren. Niet? Ja, ja, ja, met pistool, ja. Maar niet belucht luchtdoelgeschud. En wat je dan voor Paul koopt. Of de lieve heersbeestje of zo, vlieg. Plus de kledij, de helle. Ik had het gezegd, ik zeg. En trek iets onopvallends aan, mensen. Netjes, maar eenvoudig. Wat denk je? Netjes, maar eenvoudig, Lien. Dan denk ik aan een lichtgrijze pantalon met blauwe blazer. Sorry. Ja, mijn idee, Koen. Je denkt toch dat je daaf wordt, hè? Als je daar die windeierige tweeling de vertrekhal binnen ziet komen planeren. Lichtgrijze pantalon, blauwe blazer, rode pet met zwarte pompon. De hell is hier voor je. Ja. Zeg maar wat jij aan. Ik? Eh... Uh... Mijn lichtgrijze broek met mijn blauwe bezel natuurlijk. Ik trek iets onopvallends aan. Ik wel. Ja, wij niet dan, chef. Nee, wij nee, niet dan, Po. Er wordt in de vertrek al niet iedere dag een drieling geboren, man. En zeker niet één waarvan de grootste couveuse kneus... levensgevaarlijk met een paar te staat te zwaaien. Ja, een beetje vakantieachtig, had u gezegd, chef. Een beetje vakantieachtige uitmonstering. Dus ik denk, Zwitserland, wintersport... Ja, Paul! Zwitserland wintersport in augustus, Paul! Ja, sorry, nee, stommiteit mijnerzijds, chef. Plus dat met die koffertjes dus. Ja, ja die ruiltruc zei je wat, wat was dat? Hoe ging dat? Dat ging fout. Dat ging natuurlijk weer fout. Terwijl het niet fout kan gaan, als je me oplet. Simpel als bonjour. Ik meld me met een loos koffertje als eerste aan de balie. Laat quasi per ongeluk mijn bed liggen. Ik word doorgelaten, hol even terug om mijn bed te pakken, ruil onopvallend mijn loze koffertje met het geldkoffertje van Paul en klaar. Wat handigste? Of wat handig is? Vooral als ik onopvallend mijn koffertje wil ruilen en de heren hier gaan ruzie met me staan maken in de orde van grootte van: nee, deze is van u meneer, nee, ik dacht van deze knaap. Toch blijf met je vuile lange vingers van mijn koffertje doen. Die daar. Ja. Als codebericht om je een seintje te geven. Ja, chef, sorry, maar wij hadden namelijk het idee dat die koffertjes daar door elkaar geraakt waren, chef, zoals bleek. Ja, ja. En dan gaan we er een beetje onopvallend aan mijn koffertjes daar rukken, Paul. Dat zeg ik ook, Ter helle. Ja, zeg, en wat deed je? Wat moest ik doen? Hou maar weer terug met je loze koffertje. Ja, zeg, toen moest ik hem nog naroepen van meneer, u vergeet uw pet. Ja, ja, ja. Die gaat er nog even de avond vestigen op een bestraalde pet. Heerlijk niet. De pet wat? Ja, de ja. doorlichtingsapparatuur ja. voor de handbageling. Controle op wapens, hè. Koffers en tassen even op zo'n lopend bandje erlangs, langs, je weet wel. Ja, klets! Loop maar door met je koffertje. Dan gooi je tegenwoordig weer met je pet naar. Ja, dan gooien jij met je pet naar. Ja, kom even zeg. Die legt daar even zijn tot de tanden bewapende pet op de lopende band. Ja, rompen zeg! Waar is de pet? Ik zoek het. Zie ik hem daar bestraald en wel van de band komen. Dus ik heb hem nog niet op of er staat weer een urker op mijn tenen. Neem u mij niet kwalijk meneer, maar wat moet dat pistool onder uw pet? Joh, eh? en? Ja, nou, ja, toen wist ik er ook geen hand meer aan. Dat ik mompel maar wat. En ik krabbel eens onder mijn pet en bang zeg. Ja, bang, kababberen, weg pet. Ja, chef, per ongeluk de trekker overgehouden, Lien. Dan krijgt zo'n los pistool een soort van raketwerking, weet je. Mens, wat gek. En wat zei je? Ik zeg, welke pet bedoel u? En hij? Hij zegt, uw haar staat in brand en ik geef me een klap op mijn hoofd. Dat ik zeg er zit een meeuw in uw oor en ik geef hem een draai op je kop. Hij zegt, ik begrijp het al, u bent zeker van het circus. Ik blijf geduldig. En ik zeg, sorry, nee, ik moet voor zaken naar Zwitserland. Hij zegt, maak u dan even het koffertje open. Dat ik maak mijn koffertje open. Oh, en daar ging je zwarte geld. Nee, mijn witte muizen. Wat? De witte muizen, meneer, weer even. Ja, nee, hoor even. Dit had jij gezegd. Dat had ik nog gevraagd. Ik had gevraagd, wat moet er in die twee loze koffertjes? Handelswaar en een paar dieren, zeg jij. Handelswaardige papieren, zeg ik. Dan moet jij je een beetje beter articuleren, jij, met je handelswaar en een paar dieren. De hele witte muizen, ruts, over de balieweg. weg. En wat zei je? Ik zeg, als u dit wenst voor te zetten tot voor de rechter, dan is het mijn nee tegen uw delirium. Hij zegt visitatie. Nee. Ja Hup. zeg, en wat wij toen op het laatste nippertje nog voor een vogel beschrikken dat toestel zien binnenkomen, hij gezegd. Aflaren. Aflaren, alles aflaren. Mijn goed, mijn goede goed, losgetornd, alles. De smeerkezen. De voering op mijn knieën. Kleed u zich maar uit tot op het bot... Maar alles uit laten trekken waar ik bij stond. <lacht> en tornen maar, jongens. vind het natuurlijk. Sorry, kleu u maar weer aan. Hier zijn uw schoudervullingen terug. <lacht> en hol maar in je vodden naar het vliegtuig. Rennen, vliegen, he he, gehaald. En wie zit er naast me? raaien? Geen idee. Auweltje. Wie? Auweltje, de oude auweltje. Bartolp. De inspecteur van zijn rijksbelastingen. Bartelt Auwertje. Even de Zwitserland. Naar zijn zusje. Zus Elvira. Elvira Auwertje. Jarig. Eh, daar zit ik daarnaast met mijn half miljoen zwart geld in mijn vodden. Oh, wat verschrikkelijk. zeg. En wat zei je? Ik zeg lang zal ze leven. Hij zegt dank u wel. Ik zal het overbrengen. U, u ook de Zwitserland. Ik zeg ja ja. Voor zaken. Die me vordert, zeg. Dus ik neem een koffertje maar even op mijn knie, hè. Om het toch maar ergens op te laten lijken. ik doe het open. Onder het oog van de inspecteur van schrijfsbelastingen, zeg. En leeg? Paul. Ja, sorry, mijn fout, Lien. Ik had die koffertjes in het gangpad onopvallend ja. even geruild, ja. Denkend dat de chef het geld graag onder eigen beheer had. En bedankt, Paul. Onder de ogen van schrijfsbelastingen, ouwtje, zeg. Er gaat even iemand in zijn vodden voor zaken naar Zwitserland. En die doet zijn koffertje open. Hij kijkt een ouweltje. Wat zit hij? Raaien, raaien, raai nog maar eens. Een half miljoen? Garen en band. Nee. Garen en band. Ik geef hem voor zaken naar Zwitserland in mijn vodden. Met mijn koffertje garen en band. Handelswaar en een paar dierenling, je weet wel. Dat krijg je nou van het binnensmonsen gemompeld. weer zeg. En wat zei je? Ik zeg, ja... Het zijn zware tijden voor de aannemer, ouweltje. En zet je handel maar weer gauw op de grond. Eh. Ja, dus ik maar weer gauw de ruiltruc, Lien. Ja, Paul, maar weer eens de ruiltruc. Die zat gewoon te kwartetten met die koffertjes. Ja. Tot in Zwitserland, op de luchthaven. Het restaurant waar ik ouweltje dus even een afscheidsborrel aanbied. Nee, Veeg. Oh, dat is jouw ja. ja. haar onhandige streek, knap, sorry. Mag jij het zeggen, Paul? Wat was dat dan? Vertel eens. Ik laat hem even afrekenen. Meneer rekent even af bij de ober. Toevallig kijk ik toevallig. zie ik het. Wat? Een uur wezenloos in zijn zakkerast naar zoeken. Ja, ik was blut zeg. En dan opent meneer Koeltjes zijn koffertje. <lacht> bij het gebak. Hoezo bij het gebak? Ventilator. Koelventilatortje. Cool <lacht> Blaas maar in het gebak, met duizendjes, waarom ook niet? Nou, een stuk, een stuk of twaalf maar, hoor. Met je koude drukte jij altijd. Ja, ja, en, en, en dan zie je meneer iets zeggen. En dan zie je de gebaksjuffrouw voor je verbijsterd oog met een vies gezicht die dingen eraf plukken. En hup in de vullesbak. Wat zei je nou eigenlijk tegen die mensen? Nou, dat vroegen die mensen niet. Die vroegen van, was fresse zie daar nou, uus? In het rare Zwitserse duusstaaltje niet. Dat ik zeg, oh nee, las maar hoor. Ik ben... Uh, van de Nederlandse Bank wijst de wel, ik kom hier aan een uh, bijkanteur even. En dit heb je bijna mijn reclamevuldersken. Sorry, pardon, doen even al zo. Ah, handig, kraap, chef. Ja, hals het bijbreuk. Oh. Ik zeg, hier met die koffer leeg je de je dan weg. Dan haal ik je kruiskot onderweg, hè. En naar de bank. Rekening openen? In mijn vorige ja. Dan moet je net bij die Zwitsers wezen, hè. Stroef, hè? stroeve mensen. Koele stroeve mensen, bergmensen, wat wil je, hè. Ik zeg uh, goedemorgen, dan ben je me be je blijft Ik moest uh, een rekening openen. Hij kijkt me aan en zegt: ja, dat is zo <lacht> Ik schuif mijn kuffersje door het loket en ik zeg: u verzuiger ze en Hij biedt even zo goed. Hij doet het open, hij kijkt erin, hij doet het weer dicht, hij schuift het terug. Wat denkst u? Ja, we nu aan jou. Wat denk ik? Wat dacht jij? Ik dacht dat ik ik zeg, ik dacht dat ik sterf. Ik doe het open, ik kijk erin, raai je, raai je, je, goed. Nou... babydoll, <lacht> babydoll, Elvira's babydoll. Voor Bartel, voor Elvira. Voor de jaardag lang zal ze leven de babydoll. Oeh, koffertje van de heer Albertje. Om u te dienen, hij het mijne, ik het zijne. <lacht> Daar laat meneer Paul me dan even een geheime rekening op openen, Paul baby Paul. Ja, chef, sorry, maar in dat luchthavenrestaurant, dat dacht ik er. Ja, kwartetten ermee, Paul, wie de ezel trekt, man. Oh, daar, hinderman. als je het over een ezel hebt. Ah, hebben Rinderman, wil ik wel gore hè? Ja, die is er, liever. Ja. Ik geef hem even. Ja, dank je, biel Maar Ja, uh, is er dat is sympathiek dat u even bent. U werd gebeld van de zijde van wie, zegt u meneer Rinderman? Van de zijde van de inspectie van Rijksbelastingen, ja. Oud, die auto wilde erbij even spreken, zegt u. Daar wil mij bij wijze van gentleman's agreement alsnog. Toestaan alsnog officieel aangifte te doen, zegt u. In ruil voor wat. Oh, ja, in ruil voor dezelfde discretie, mijnezijds. Groot Elvira's baby doll, ja. Zou je al zeggen, alwetter zegt, als baby. Doll.